Vicevoorzitter Frans Timmermans van de Europese Commissie heeft hard uitgehaald naar Hongarije. Dat land overweegt de doodstraf opnieuw in te voeren. Als Hongarije daartoe stappen onderneemt volgen er onmiddellijk sancties. We zullen geen seconde aarzelen, zegt Timmermans. Volgens hem hoort de doodstraf niet bij de normen en waarden van de EU. De Hongaarse premier Orbán zei dat hij de doodstraf ziet als een middel om onschuldige levens te beschermen. De stoffelijke resten van de slachtoffers van de vliegramp met het toestel van Germanwings mogen aan hun families worden overgedragen. Alle 150 slachtoffers zijn geïdentificeerd. De Franse autoriteiten zijn nog niet achter waarom co-piloot Andreas Lubits de Airbus liet crashen in de Alpen.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 Vrachtwagens moeten in Vlaanderen vanaf april volgend jaar een heffing van 7 tot 20 cent per kilometer betalen. De schoonste vrachtwagens betalen het minst, zegt de Vlaamse minister van Mobiliteit. Nederlandse transporteurs moeten registratiekastjes in hun vrachtwagens monteren als ze in Vlaanderen willen rijden. Het weer op steeds meer plaatsen droog. De minima liggen vannacht tussen 4 en 8 graden. Morgen afwisselend buien en zon. Het wordt dan 13 tot 16 graden.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 Het was uh, de laatste slag voor drummer Erik Inneke... die met het Rob Agerbeek-trio... waarbij Harry Emery op de bas de uh, Little Man Boogie speelde. Goedendag, welkom terug of welkom helemaal opnieuw... of gewoon welkom bij ZFM Jazz. Tweede uur alweer. Vandaag samengesteld en gepresenteerd door Peter Den Boer... met als rode draad, als hoofdthema... Jazzmuziek door Nederlandse muzici. En die zijn er de over. De platenkast puilt uit. Want we hoeven het niet ver te zoeken. Zoals ik in het begin al zei, staan de Nederlandse jazzmuzikanten hoog aangeschreven. Zoals bijvoorbeeld de heren van het Rosenberg-trio. Die wij nu laten horen met. Uh, ik denk Stefan Grappelli. In. Uh, Nummer van Cole Porter Night and Day. Die Trio. Johan en Vivian Mulder... hebben al jaren een uh, muziekbedrijf... in Haarlem. En zijn uh, het trio Mulder... Quartet Mulder, de groep Mulder... het duo Mulder... is uh, wijd en zijt bekend. En ze hebben een cd gemaakt... die recent is uitgekomen. De vierde alweer. Waarop uh, als gast meedoet... Frits Katé. En ik ga hier twee stukjes van laten horen. Het eerste is How Insensitive, een nummer van Gobim. Johan en Vivian Mulder van hun spiksplinternieuwe cd, Let's Do It, How Insensitive. Ik ga nog één stukje laten horen, een instrumentaal stukje, bekend geworden door Elvis en heel gedragen gespeeld, Love Me Tender. Tender. Een trio van Johan en Vivian Mulder. Groningen, luisteraars, is uh, ook een bron, een pool van, uh, van uh, jazzmuziek altijd al geweest. Uh, dat zou, wij denken alleen maar dat natuurlijk dat hier in de Randstad alles te doen is. Dat is natuurlijk niet zo. Ook Breda is een mooi voorbeeld. Is uh, waar op dit moment het uh, Bredaanse jazzfestival alweer voor de 45ste keer aan de gang is. Daarover straks meer. Eh, Groningen. Er is een, uh, in de jaren negentig... een band ontstaan... Jumping the Blues... met... Uh, stukken... die allemaal... uit het uh, Lindy Hop-repertoire komen. Jump and Jive. En in uh, een bekende, uh, bekende... Jazz Tent... is uh, Café De Spiegel... En daar hebben in de loop van de jaren... onwaarschijnlijk veel grote jongens van over de plas opgetreden. Dat is een stampende tent altijd geweest. Jumping the Blues gaan we nu horen met uh, het nummer Blues and the Beat... kan het niet. Jumping the blues met alleen maar Groningse jongens en meisjes die uh, fantastisch spelen. Ze zijn toch maar met z'n zevenen op deze cd. Ik ga, we gaan nog één stukje laten horen. En dat is Now I'm Free. I had a girl Faithful and true I put her could cry You had your fun Now you say Goodbye Now that I'm free Of niet, mooi. alle mensen die blues spelen en blues in de platenkast hebben... die kunnen natuurlijk niet om Mr. B.B. King heen. Riley Ben King, van de week overleden op 89 jaar leeftijd in Las Vegas... is voor onwaarschijnlijk veel mensen een bron van inspiratie geweest. Een bron van... Uh, uh, vreugde om naar te luisteren en naar te kijken vooral ook. En um, er wordt natuurlijk uh, alleen maar vol lof geschreven over deze man... die er onbekend stond dat hij uh, als waarschijnlijk wel een uitzondering... in de blueswereld uh, niet rookte en niet dronk. Daarentegen uh, maakte hij fantastische muziek. Ik ga iets laten horen en, en natuurlijk niet het... Uh, uh, ...stuk wat uh, constant gedraaid wordt... ...The Thrill is Gone, dat is wel zijn, uh, zijn topnummer. Ik ga hem in een prachtige duet laten horen... ...met uh, Gary Moore... ...en daar doen ze vocaal en instrumentaal vraag... ...en antwoord in het nummer Since I Met You, Baby... the morning with an aching head. I couldn't remember anything I'd said. My friends told me I was getting out of line. If it wasn't for you, baby, I'd be doing time. Since I met you, baby, it's made a new man of me. Since I met you, baby, I'm happy as a man could be. Yes, I am. I used to think that I was It. I was no second best didn't seem to matter what was right or what was wrong I did some crazy things before you came along since I met you baby met je baby. BB King, ik ga nog een stukje laten horen... van de man die uh, altijd verrassend was... en waar iedereen naar uitkijkt... omdat uh, hij een ongelooflijk goede performer was. Een anekdote is dat ik hem uh, een aantal keren kwijnend... Uh, nee, ik ben een aantal keren gaan kijken... en stond kwijnend voor het podium... omdat ik het allemaal zo mooi vond... en... Ik was ooit in Noord-Frankrijk, ja, ik denk een jaar of tien geleden. En toen bleek dat hij zijn aller, aller, allerlaatste orkest, eh, concert in Europa zou geven. En dat was in Luxemburg, in een of andere hal. En daar moesten ze ook heen, want ik wilde erbij zijn, zijn laatste concert. En dat was een prachtig concert. En eh, ik had het toch maar weer mooi meegemaakt. En tot mijn grote verrassing. Ongeveer drie kwart jaar later bleek hij spijt te hebben van uh, dat besluit... en gewoon weer op te treden overal in de wereld en ook in Europa. En hij verscheen gewoon weer in Nederland... en heeft hier nog een aantal optredens gedaan, ook op het Sea Jazz Festival. We gaan nog één stukje laten horen... When Love Comes to Town. Live at the Apollo BB King. The king I'm En dat, uh, ik zei al eerder, hij is een inspiratiebron geweest... voor tallozen over de hele wereld. En ook voor Nederlandse muzikanten... die ik vandaag in dit programma als rode draad laat horen... onder het mom van uh, Nederlandse muzikanten. Kunnen er ook wat van. En ik ga een stukje laten horen nu, om dat te bewijzen... van een uh, kwartet dat... Uh, een onderdeel is van de Continental Six, Rolf Koppijn, gitaar en zang, Dick Barton, onze streekgenoot. Op de toetsen, Frans Suikerberg op de bas en Pieter Boermans slagwerk in de Empty Barrel Blues. <tied> Can't forget how to watch my breathless way. kenbaar Rita Reis met uh, Pim Jacobs op de piano, Ruud Jacobs op de, op de bas, Peter Ipma en dan uh, het orkest van Dick Bakker erachter. Het trio Pim Jacobs, Ruud Jacobs en Peter Ipma, die vormen ook de ritmesectie samen met Wim Overgauw op de gitaar. Uh, op de CD Ode aan Benny Goodman, waar we Bernard Berghout op de klarinet en Frits Landersbergen op de vibrafoon horen. In een uh, prachtig nummer: Blues in the Closet.